ハハハハ Ik word daar zo moe van, van fluiten. Dat is nu niet belangrijk, luidje. Fluit maar! Doe, luid, f l u i t d a n Kom nu, jongen! Ja, goed dan. Ik hou van plomboeken. Ik Neem graag mijn vrienden beet, dan lach ik bij een kriek. Haha! <laughs> Onder mijn muts, daar is het lekker droog. Maar als ik schrik, dan vliegen die twee dingen naar omhoog. ハハハハ zal niet slapen, ja, echt waar, geloof me maar. Dan gaan we feesten, dat wordt buitengewoon. Want klop draait aan de slinger van de slingergrammofoon. Klusse de klusse de klusse de klusse de klusse! Het meidje is in slaap gevallen! Ik hoor! よし <Yeah. S 2>、yeah,